Dat is de uitkomst van een onderzoek van het waterschap. Door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden drogen de Veenkade in, waardoor schuren kunnen ontstaan. Bij controles van de 110 kilometer aan Veenkade zijn drie zwakke plekken gevonden, maar die vormen geen gevaar. Als de droogte aanhoudt, worden de Veenkade in Friesland voorlopig om de twee weken gecontroleerd. Van de 3200 kilometer aan oevers en kaden in Friesland ligt 1100 kilometer een ondergrond van Veen. 110 kilometer daarvan is de echte Veenkade... In het centrum van Zwolle heeft een uitslaande brand gewoed in appartementen boven een restaurant. Inmiddels heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Het pand aan de melkmarkt is ontruimd omdat het dreigt in te storten. Het is niet duidelijk of er asbest is vrijgekomen bij de brand. De Italiaanse politie heeft oud-voetballer Beppe Signori aangehouden en hem huisarrest gegeven. Hij wordt samen met 15 anderen verdacht van het illegaal wedden op voetbalwedstrijden. Volgens Italiaanse media zijn er de afgelopen maanden duels in de tweede en derde divisie gemanipuleerd. Ook zouden wedstrijden zijn beïnvloed, onder meer door slaapmiddelen in de drankjes van de spelers te doen. Behalve Signori zouden er ook spelers en clubbestuurders in het complot zitten. De oud-international Signori speelde in de jaren 90 onder meer voor Lazio Roma. Het weer... Overwegend zonnig, temperaturen tussen 16 graden aan de kust en 20 in Limburg. Vanavond helder en na zonsondergang koelt het snel af. Ook morgen vrij zonnig en droog met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Op de Wadden is het iets frisser. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 9. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Roulevarensveen en Zoete Wouden Rijndijk 7. De A10 de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knop en Koenplein 5. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk 6 kilometer. En verderop richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnek 12. De A13 dan Den Haag Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 Europoort Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 5. Ook op de A15 richting Gorkum 6 kilometer tussen Sliedrecht en knooppunt Gorkum. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Randweg Dordrecht 5 kilometer.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 Ik Tomorrow seems so clear Whisper softly to your ear Keep me safe locked inside ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFMZandvoort.nl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 glory days I hate to turn up out of the blue ZANG Out of my head. oplopend conflict tussen de premier en de directeur van de...